Van 9 uur. Mauscheurs met het NOS Journaal. Macedonië laat alleen vluchtelingen binnen die komen uit steden waar oorlog is. Dat zeggen Griekse politiefunctionarissen. Zo mogen mensen uit de Syrische stad Aleppo doorlopen... terwijl asielzoekers uit Damaskus worden tegengehouden. Bij het vluchtelingenkamp Idomeni op de grens bij Macedonië... zitten meer dan 10.000 vluchtelingen te wachten. Premier Rutte praat vanavond in Brussel met bondskanselier Merkel... en de Turkse premier Davutoglu ter voorbereiding op de Turkije-top van morgen. Er dreigt een overvloed aan ingezameld plastic... dat zeggen inzamelaars en afvalbedrijven tegen de NOS. Er komt steeds meer recyclebaar plastic op de markt. Maar door de lage olieprijs kiezen producenten weer vaker voor nieuw plastic... in plaats van gebruikte plasticflessen te recyclen... Olie is de belangrijkste grondstof voor het maken van kunststof. Daardoor is nieuw plastic goedkoper geworden. Inzamelaars en afvalbedrijven zijn bang dat het plastic dat nu wordt opgeslagen... uiteindelijk in de afvalverbrandingsinstallaties verdwijnt. In Kiev hebben ongeveer 2000 Oekraïners gedemonstreerd... voor de vrijlating van een pilote die vastzit in Rusland. De 34-jarige vrouw werd ruim anderhalf jaar geleden opgepakt... in het oosten van Oekraïne... Volgens Rusland was ze daar betrokken bij de moord op twee Russische journalisten. Tegen haar is 23 jaar cel geëist. Haar advocaten zeggen dat ze is gekidnapt door de Russen en dat de aanklacht tegen haar is verzonnen. In verschillende plaatsen in Brabant en Limburg zijn alsnog carnavalsoptochten gehouden. Ruim een maand geleden werden ze afgelast vanwege het slechte weer. De verlaten optochten met halfvasten trokken veel bekijks. Zo waren in Den Bosch een kleine honderdduizend mensen op de been. Gisteren waren er ook al meerdere verlaten carnavalsoptochten. Onder meer een deurne en bladel. Het weer vanuit het noordwesten, een paar winterse buien. In het zuiden en westen is er later vannacht kans op sneeuw. Ook morgen overdag kans op buien, dan met regen of natte sneeuw. Het wordt zo'n zes graden. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Z Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio. Hier op CFM Zandvoort. We zijn bij aflevering 1154. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gastheer, Voor de komende twee uur in dit Nieuweids Muziekprogramma. Natuurlijk traditiegetrouw. Nou ja, zo natuurlijk is het niet. Maar in ieder geval traditiegetrouw beginnen we weer met een nieuwe cd. En uh, dit keer heet de cd Kai Bitterai. En zo heet ook de artiest. Het is altijd wel makkelijk als je de Zit naar je eigen naam vernoemd? Het is een, een meneer uit Zuid-Afrika. En je gaat er maar eens lekker voor zitten. En, uh, want het is uh, ja, te veel om op te doen allemaal wat er uh, gaat gebeuren. Je kan natuurlijk wel meelezen via internet. Pizzolradio.eu of.co, Of .co, dat kan ook nog. En dan kan je de hele playlist uh, tot je nemen. Met allerlei uh, videootjes... Uh, recensies, enzovoorts, enzovoorts. Veel luisterplezier. Bord de gouffre, de mer glacée où se noient des moissons. Quand revivant moi, les jours à la dérive, jours à lambeau, à goût de narcotique, où derrière les volets clos, le monde se fait aristocrate pour enlacer le vide. Alors mère, je pense à toi, à tes belles paupières brûlées par les années, à ton sourire sur les nuits de sourire qui disait les vieilles misères vaincues. Celle de mes sœurs et mes frères. Écoute, écoute ta voix, elle est ce cri, traversé de violence, elle est ce chant, que je te seul l'amour.